Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet stopt ermee. Het is de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie niet gelukt om het eens te worden over migratie. Na maanden praten over hoe ze willen omgaan met vluchtelingen in Nederland, kwam dat deze week tot een kookpunt. De VVD wilde per se een eis in het asielplan hebben waar de ChristenUnie het volledig mee oneens was. Ook een soort alternatief idee om de boel nog een beetje te lijmen, waar de staatssecretaris van van asiel vanmiddag mee kwam heeft niks uitgehaald zegt verslaggever Xander van der Wulp Dit is het einde van het kabinet Rutte 4, uh, ze hebben het geprobeerd om er uh, over migratie uit te komen. Het is een kabinet dat natuurlijk al vele hobbels tegen is gekomen in de korte tijd dat ze er hebben gezeten. Want ze zijn pas uh, begin vorig jaar uh, gestart. De samenwerking tussen de vier was altijd moeilijk. Ja, die rode lijn van de ChristenUnie en die variant die vandaag ter tafel is gekomen, dat was gewoon onbespreekbaar. Later vanavond komt premier Rutte met een persconferentie. Zijn vierde kabinet heeft anderhalf jaar gezeten. Oud-Ajax-directeur en keeper Edwin van der Sar ligt in Kroatië op de intensive care. Hij is op vakantie daar en kreeg vanmiddag een hersenbloeding. Zijn toestand is stabiel en Ajax zegt dat met een update te komen zodra er ontwikkelingen zijn. Opnieuw een weerrecord. Gisteren is wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Het werd op aarde gemiddeld 17,2 graden en nooit eerder gebeurde dit. Het is op veel plekken extreem warm. In het zuiden van de VS, China en Mexico zijn hittegolven. En PSV heeft op één dag twee topaankopen binnengehengeld. Oranje international Noah Lang staat op het punt om een contract te tekenen. Hij komt van club Brugge. En ook de Amerikaanse spits Ricardo Peppi gaat naar PSV. De twee spelers kosten de club ongeveer 20 miljoen euro. Dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht nog lang warm. Morgen stijgt bij flink wat zon de temperatuur naar 29 tot 33 graden. En morgenavond is er kans op een onweersbui. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 naar Alkmaar. Tussen Haarlem Zuid en Knopendvelzen. 6 kilometer door een pechgeval. De vertraging is 25 minuten. En op de N201 Uithoorn richting Hoofddorp. Tussen Uithoorn en Schipholrijk 3 kilometer. En ook dat kost je ongeveer 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. M. nu. See it. I see you lost inside Devil on your back pushing angels away You found the truth in lies Cause heaven ain't the place that you thought it would be Feeling trapped under all of that pressure Promise you that it's gonna get better Holding on when you know you should walk away Viendo psicolar, te punta a arreglar. quiero que me dé más, vaya complacerte, Ay, Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca Vamos a romper la discoteca como si la cosa Se pusiera bien fresca go, go, go, go, go, go, go, go, Dime lo que quieres I go, I go, start go stargazing out to the sea to feel some. do we learn from the pain when we're holding the past like a souvenir